Ik lees het liefst over liefde, bijvoorbeeld van Marcel van Dam Een voorzitter die zelf ook graag op de televisie kwam Met een serieus programma, want hij is niet altijd lam Werd hij een keer aangesproken op een vergevorderd uur Of hij iets wilde presenteren voor het COC-bestuur Een serietje van drie programma's en de naam lag voor de hand Na de achterkant van het gelijk nu het gelijk van de achterkant.